Uur. Dit is Jeroen Maan met het NOS Journaal. De minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson... wil dat Rusland en andere landen van de Syrische president Assad eisen dat hij aftreedt. Dat heeft het ministerie bekendgemaakt aan de vooravond van besprekingen over Syrië in Londen. Johnson praat later vandaag met collega's uit andere EU-landen... over de Syrische burgeroorlog die al vijf jaar duurt. Johnson zal zeggen dat het lijden van de Syrische bevolking niet zal ophouden... zolang Assad aan de macht is.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 Drie mensen raakten bij de steekpartij zwaar gewond en er is een licht gewonden. Veertien andere passagiers waren getuigen maar raakten niet gewond. Het gebeurde in een trein die onderweg was naar Würzburg in het noorden van Beieren. De politie zou de afgaan hebben doodgeschoten toen hij op de vlucht sloeg en daarbij ook enkele agenten aanviel. De jongen was zonder begeleiding van een volwassene naar Duitsland gekomen en verbleef sinds een paar weken in een pleeggezin. Noord-Korea heeft drie raketten afgevuurd, die zijn neergekomen in de Japanse zee. Volgens het Zuid-Koreaanse leger haalden de raketten die richting het oosten gingen een afstand van tussen de 500 en 600 kilometer. Met die afstand hadden ze volgens Seoul vrijwel elke plaats in Zuid-Korea kunnen halen. De lancering komt enkele dagen nadat Zuid-Korea en de Verenigde Staten definitief hadden besloten dat ze een raketafweersysteem gaan plaatsen in het zuiden. Het Noorden heeft gedreigd met een tegenactie als die installatie er komt. Sinds een kernproef door Noord-Korea in januari zijn de spanningen opgelopen. Het weer, het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden. Overdag opnieuw veel zon en 25 tot lokaal 32 graden. Woensdag nog warmer. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 chants ooh and stomp your feet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 zie je niet al. Yeah. no answer, and now I know my heart is a ghost town, my heart is a ghost town. They got fired.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 and feel these